Volgens de advocaat-generaal zijn de twee over de schreef gegaan bij de aanhouding. Voor de rechtbank eiste het OM eerder geen celstraf. De rechtbank legde toen wel een half jaar voorwaardelijk op. Op een Haags kinderdagverblijf blijkt een vierde kind besmet te zijn met mazelen. Dat meldt de GGD Haaglanden. Vorige week werden al drie gevallen bekend. De kinderen zijn niet ingeënt omdat ze daar nog te jong voor waren. Een van de kinderen heeft het virus waarschijnlijk in het buitenland opgelopen. Om welk kinderdagverblijf het gaat, wil de GGD niet zeggen. ProRail stopte de omstreden fotocampagne... die was bedoeld om spoorongelukken te voorkomen. Donderdag werd de campagne pas gelanceerd... en die bestond uit foto's met kopieën van kapotte kleding... die slachtoffers van spoorongelukken droegen. De campagne deed veel stof opwaaien. Er waren hevige en verontwaardigde reacties van de NS... treinpersoneel en nabestaanden. Volgens ProRail Pro zijn heel veel jongeren bereikt... en dat was het doel van de campagne. Vanaf volgende week woensdag biedt Shell klanten in Nederland de optie... om 1 cent extra te betalen per liter brandstof. Met dat extra bedrag wil de oliemaatschappij de CO2-uitstoot compenseren. Volgens Shell is die ene cent aan de pomp genoeg om CO2-neutraal te rijden. De vrijwillige bijdrage van klanten wordt geïnvesteerd... in CO2-compensatieprojecten. Het weer in het noorden de meeste kans op zon in het zuiden meer bewolking en er kan een bui vallen. Het is ongeveer 18 graden vanmiddag. Vanaf morgen frisser en later in de week hooguit 10 graden. Dit was het NOS journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files.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 Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM Lunched. ZFM Lunched. Dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur. ZFM. Op deze zonnige maandag. Goedemiddag. Dag, morgen, nee, goedemiddag. Het is alweer 1 uur geweest. En we hebben straks natuurlijk om kwart over één of zo eh, heerlijk een heerlijk recept voor u. Jawel. Kunt u weer lekker eten vanavond? U, voor zover u het zelf niet meer weet en zo. Nou, doen wij gewoon even een suggestie. En eh, Beb gaat dat u straks allemaal vertellen. Die staat nu in de keuken dat allemaal uit te proberen ja, ja, ja, ja, pannen te roeren. Ja ja, en zo. ja, ja. En voor te proeven. Voor, de voor te proeven, ja, ja. Voor de veiligheid, ja. Dat <hijntje> moet wel natuurlijk. <hijntje> Zullen je het gaan aanbevelen? Ja. ja, nee, nee, even voorproeven. Hè. Kan niet zomaar. La, la, la, la. Nou, het is 8 april vandaag. En uh, nou, we hebben een hoop uh, artiesten in het licht gehad. Allemaal jarigen en uh, ja, iemand die overleden is vandaag. We waren nog wel meerjarigen, maar die kenden ik niet zo goed. Ik die nou langs zitten ook dan. Wat gaan we doen? We een plaatje draaien. de gezellige muziek. Zullen we een gezellige muziekje doen? Dat nou, vind ik wel een goed plan. Misschien de... wie dit is, hè? Toch? Of weet je het niet? Ik weet het wel. Ja, wie is het dan? De oude man van Normaal. Ja. Of je nee. haar maal, joh, toch vind Normaal ja, weten we allemaal. Benny, Benny Jolding, zo Benny. leuk. En zij is weer actief, hè? Normaal gaat ook weer wat doen. Ja, goed, zo, hè? Ja, dat, ik geloof die 75 is, maar nou ja, dat merk je toch. Die, die, die oude rockers die, die doen het toch altijd normaal goed. Ja. Oh ja, om gezondheidsredenen had ze een stapje teruggedaan, maar hij ja. is denk ik uh, helemaal opgekregen. Ja, nou, weer de, hij is weer een beetje de oude. Ja. Nou, Mick Jagger heeft dat ook. Hè. Die heeft een nieuwe hartklep gekregen. Hij een nieuwe hartklep? Nee, ja. die heeft hij gehad. Al, oh, die heeft hij al. Ja, okay. die heeft hij al. Ja. De operatie was goed gegaan, was ik. Ik, ben nog, ik heb hem nog even gebeld. Ik zei: uh, Mick, uh, ja, want hij ligt natuurlijk aan de monitor, hè? Ja, dat, ja. Is, dat is natuurlijk zo. Dus ik belde hem nog even. Ik zeg, uh, uh, hoe gaat het, uh, Mick? Hij zei, nou kan ik een beetje galm op mijn monitor krijgen. <laughs> <laughs> Rattige artiestengrap. <laughs> ja. Nou ja, je kent het verhaal van die twee kippen. Het is wel de tijd van de kippen, vertel eens. Ja, nou, die ene ja. kip, die ene kip die vraagt aan die andere kip van... Uh, hoe is het met je kinderen? Uh -huh. Nou, zit die andere kip, de ene is advocaat geworden... de andere huidsmijter. <laughs> dit is Marvin Gaye. Een nieuwe release van iets heel ouds, want hij is natuurlijk al jaren dood. Maar het is wel mooi, dit. Marvin Gaye. Het heet I'd give my life for you. No. Well, the essence of your togetherness, darling is so divine well it sends an air of happiness to my soul and my mind I know the way your eyes caress me the look of love on your face sends me to a new dimension keeps me spinning Phenomenon, ooh, what sensation from this wonderful creation? Oh, babe, you're the music I hear. It's the sound of your. Turns me on. Even in a crowd of Een tijdje al niet meer onder ons, natuurlijk. Dit komt uit de jaren 70, zo'n beetje. Dit is Toto. Ook wel weer eens even lekker. We gaan naar Afrika, met de bus. Deep inside. ...toto van het album Toto 4... ...en uh, 82 geloof ik of zo'n beetje daarom... ...stond ook maar ander ook Rosanna op... ...op dat prachtige album... ...Afrika heet het... ...en dan gaan we nog even... ...voordat we met het recept bezig gaan... ...gaan we nog even naar De bos. ...want die mag natuurlijk ook niet ontbreken vind ik vandaag... ...De bos. ...ja, waarom weet ik niet... ...maar ik vind gewoon dat dat niet mag... ...dus De bos die komt er nu aan... ...The River... Uit de top 2000 van afgelopen jaar. Heerlijk. Bruce Springsteen. I come from down in the valley. Where Mr. When you're young. They bring you up to do. Like you. En een prachtige zong van De Bos, oftewel Bruce Springsteen, The River. We gaan door, nog één liedje. En dat is natuurlijk van Bluff. Samen met geiken. Zou landen. Daarna het nieuws. Niets is beter dan met jou: de kou Er zijn mensen die naar warme waarbelang... Het meest recente album van Bluff aan... was dit het liedje zouterlanden samen met de Belgische zangeres Geike. Ja, we zijn iets aan de vroege kant... maar ach, dat maakt ook niet uit. U luistert toch wel. Dus we gaan naar het nieuws. Nieuws, nieuwste ja, nieuws, nieuws. Het nieuwste nieuws. Het nieuwste nieuws. Ja, het is niet anders. Oh nee, er komt nog een plaat. Sorry. Luister, luister. Er komt nog een plaat. We waren niet vroeg. We zijn te laat. Ilo... Mr. Blue Sky. Die zien we vandaag. Heerlijk. de Blue Sky. ELO was dat. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door Pep Zwerus. Een 50-jarige Zandvoorter die geprobeerd zou hebben... gootsteenontstopper aan een begeleidster te serveren... blijft voorlopig achter slot en grendel... Het Openbaar Ministerie vervolgt hem voor het voorbereiden van doodslag. Dit bleek vrijdag tijdens een pro forma zitting. De zandvoerter zou op 22 januari getracht hebben... gootsteenontstopper te schenken aan een medewerkster van Vivoor... dat intensieve psychiatrische zorg biedt en hem thuis bezocht. De verdachte leidt aan een bipolaire stoornis. De psychiater, die de man na zijn aanhouding onderzocht... acht hem volledig ontoerekeningsvatbaar. De advocaat van de Zandvoerder deed toch een verzoek om hem in afwachting van de rechtszaak die op 24 juni gaat plaatsvinden, op vrije voeten te krijgen. Dit werd door de rechters afgewezen. Bij een verkeersongeval in Harlem Noord hebben twee personenauto's zaterdagavond veel, zondagavond veel schade opgelopen. Het ongeval gebeurde rond 21.15 uur op de Spaardamsweg.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 Hierbij raakten twee mensen gewond. De politie kreeg zaterdag even voor twee uur s middags melding twee mannen zouden een conflict hebben gehad met elkaar en daarbij zou zijn gestoken. Een van de mannen probeerde na het incident ervan door te gaan in zijn auto. Hij gaf het echter op op de Planetenlaan... en is met steekwonden naar het ziekenhuis gebracht. In de woning aan de Orionweg waren de 42-jarige vrouwelijke en de 52-jarige mannelijke bewoner aanwezig. De man bleek ook gewond. Man en vrouw zijn aangehouden... en hun eventuele rol bij het steekincident wordt nog onderzocht. De politie roept mensen op die meer weten over de steekpartij... om contact met hen op te nemen via het nummer 0900 8844. Pastoor Bart Putter van de Zandvoortse Agatha-Kerk... heeft zondag bij de Haarlemse kathedrale Sint Bavo 55 motorrijders van Coast Riders Chapter Alkmaar gezegend. De motorrijders woonden daarvoor de dienst bij. De pastoor, die zelf ook motorrijdt, gaf aan het begin van de dienst aan... dat hij begrip had voor mensen die angstig hadden gekeken... naar de groep motorrijders. Hij kon de mensen geruststellen. Het ging om een gezellige groep ongevaarlijke hobbyisten. Onder zijn kazuivel droeg de pastoor ook een motorpak. Na de dienst werden de motorrijders en hun motoren één voor één door Pastoor Bart Putters gezegend. Tot zover het regionale nieuws van vandaag, 8 april. En daarna deze met z'n allen tegen <laughs> de Dat wordt waarschijnlijk dan woensdag voorgelezen. ZFM luncht. Dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur. Of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Het is op deze maandag prima voorjaarsweer. De zon schijnt aanvankelijk flink. Maar pas later vandaag neemt vanuit het zuiden de bewolking weer wat toe. Het blijft droog met mogelijk later vanmiddag een verdwaalde bui. De temperatuur loopt op naar waarden omstreek de 19 graden. En de wind waait uit het oosten tot noordoosten. En is zwak tot matig van kracht. Vanavond en de komende nacht hebben we een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen, maar het blijft droog en het koelt af naar een graad 7. Morgen dinsdag zijn er perioden met zon en blijft het in onze regio droog. De wind waait matig en aan zee dan vrij krachtig uit het noordoosten en daarmee wordt wat minder warme lucht aangevoerd. De temperatuur blijft dan steken op maximaal een graad of 13. Woensdag schijnt de zon ook geregeld, de temperatuur daalt dan naar een graad of 11. En de rest van de week is het zeker niet verkeerd met droog weer en geregeld zonneschijn. Wel is de temperatuur dan te laag voor de tijd van het jaar, want die stijgt nog maar naar waarde tussen de 8 en de 11 graden. En dat is normaal een graad of 13. April doet wat het wil, hè? April doet wat hij wil. Dit werd ons verteld door Rico Schreuder, uw weerman. <kijkt> en uh, aprilletje zoet geeft ook nog wel eens een witte hoed. Ik, ik, las, ik las ergens dat het ja. misschien vrijdag kans is op sneeuw. Ik herinner mij, ik weet niet hoe lang geleden, misschien 6, <gul> 7 jaar, hele heftige sneeuw op Eerste Paasdag. Ja, vorig jaar toch? We hadden een witte Paas? Dat weet ik nou ja, niet. Ja, volgens mij was ik vorig maand. Toen ik vorig niet jaar. in Nederland was, maar ik herinner me het echt van een paar jaar geleden. Ja, ja, ja. ja. ja. werkje van de heer Dylan, eh, Bob Dylan, om precies te zijn. En wat zijn nou, 23 keer gecoverd? Het is uh, meer dan 23 keer gecoverd, ah, ja. Dat, Hij moet heeft dat, het in 1997 moet... uh, uitgebracht... en dat was Adel eigenlijk een van de latere. Ja. In 2008 staan er nog een stuk of negen <tus> namen boven haar. Ja. Ja. Ja, Huub van der Lubbe heeft er een hele mooie Nederlandse versie van gemaakt zelfs. Van de dijk, Huub van der Lubbe. Onze. Ik hoop dat die ook in het rijtje staat. Ja, ja, die heeft er een mooie Nederlandse versie van gemaakt. L maar dan moeten ze nog even, eventjes doorhalen om Yesterday in te halen. Want dat is ook al een paar duizend keer gekufferd. Ja, ja, ja. <laughs> ja, dat moet dan nog even. Moeten ze nog even, even doorhalen. Nog even meer mensen dat nummer doen. Nou. Maar het is en blijft een prachtig liedje. Ja, die Brillen schreef prachtige dingen, echt. Uh, wat krijgen we nou? Iets heel teders. Oh, dan kan ik u wel even gelijk vertellen dat... Uh, <laughs> Zandvoort Klassiek of CFM Klassiek... Uh, FM Klassiek verhuisd is. Dat is tegenwoordig op zondagmorgen. Dus uh, van 8 tot 10. Dat kan ik u dan wel even vertellen. Nou, dus dit is, uh, sfeervolle muziek. En daarna gaan we naar het recept. We gaan eten. Barst van honger. Ik zit een rammel hier. Ik denk dat het rammel. Nou, dat ben ik. Gier van honger. Um, nou ja, dat is onzin natuurlijk. Um, het recept van de week. We wachten even op Angela met haar ja, Angela horen. moet het even goed uitleggen. Ja, dat moet wel even. Daar wachten we dus op. En tussen uh, zeggen wij het is onschrijft. Ja, komt ze. Let op.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 Het recept is voor ongeveer 4 personen. De bereidingswijze is 20 minuten. U heeft ervoor nodig. 2 eetlepels zonnebloemolie. 2 teentjes knoflook, fijn gehakt. 1 theelepel paprika poeder of een theelepel chili-poeder. Lichten we maar aan hoe scherp u het wilt. 1 blikje tomatenpuree a 70 gram. 400 gram vegetarisch gehakt. 400 gram roerbakgroente, 300 milliliter groentebouillon... een blik kidneybonen, uitgelekt... een blik zwarte bonen, uitgelekt... en een 250 gram mais, ook uitgelekt. 20 milliliter zure room of twee eetlepels uh, peterselie gehakt. U bereidt het als volgt... Verhitte olie en fruit weer in de knoflook... de paprikapoeder en tomatenpuree 2 à 3 minuten. Voeg het gehakt toe en hak, bak het rul. Schep de roerbakgroenten erdoor en roerbak ongeveer 5 minuten. Voeg dan de bouillon, alle bonen en mais toe... en stoof het geheel zachtjes 10 minuten. Schep enkele lepels zure room op het gerecht... en bestrooi het met de peterselie. En dan nog een tip... Vervang de roerbakgroenten door reepjes paprika en bak deze mee met gehakt. Maakt u het liever met vlees, neem dan gewoon een portie rundergehakt. Angela, Rut en ik wensen u een heel smakelijk eten. Het water loopt je mijn mond in, heer. Nou, vergeet <laughs> Mijn uh, boodschappenlijstje is klaar, hoor. Ja? Jij ja, dat ga uh... ik lekker morgen maken. Oké, okay, ja. nou, we verwachten wel even een reactie ja. op onze Facebookpagina... of het lekker was, hè? Dat ga ik doen. Ga ik ja, doen. moet je wel doen. Ja, ja. Dat vind ik leuk. De, de, dan horen we ook eens of het lekker was. Het ziet er voor lekker uit. Die, die berichtjes die worden wel door heel veel mensen gelezen... maar we krijgen nooit eens een reactie van... Uh, oh, het was best wel lekker eigenlijk ja. deze keer. Ja, nou, dat zullen we ook ja, wel eens weten. We, we hebben reviews nodig, beste luisteraar. Ja, review. reviews. Ja, reviews. Nee, niet weigeren, niet refuse, maar reviews. Zo <tieden> raar met dat Engels, hè. Als je het verkeerd uitspreekt, heb je een heel ander woord. Uh, reviews of refuse. Ja, nee, je zegt het hetzelfde, maar het is totaal iets anders. Het kan wezen dat de, de luisteraar de reviews reviews. Ja. Ja, daar zitten we. Ja, daar zitten we. <tieden> Gevoelig pianootje. Altijd lekker. Zo'n zonnige maandag. Sorry. herkenbaar geluid. Deze Nederlandse band Kensington. En het liedje dat heette uh, Sorry. eens Even kijken op de klok. Ja, we hebben nog eventjes. Kunnen nog even een paar leuke plaatjes voor u draaien. Tot het nieuws van twee uur. Robbie Williams. Angels. There's an angel Contemplate my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 We We Angels. Dat wel. En de laatste plaat. Laat ik het maar weer eens doen vandaag. Ja, kan mij uitschelen. The Beatles van het album Abbey Road. Omdat de zon schijnt. Nou, dan mag het. Als laatste vandaag. Here comes the sun. I say it's alright. Maar hij was in ieder geval op zijn plek. <laughs> ja, hoe was hij? Soms lees je van die leuke dingen. Daar ja, die hele leuke ja, dingen. Dus er is e een masturmerende man aangetrokken op, af, aangetrokken, <laughs> ja. aangetroffen op de trekkade in Vlaardingen. Eindelijk. Nou, hoe mooi kan je het hebben? Hij wacht alleen nog op een rukwind. Maar dat <laughs> <laughs> Jij had het al aangetrokken. Ja, ja, ja. ja. Ja, erg. God, vreselijk, hoor. Dus het is gelukkig. Maar goed, Bep. Het we zit er weer op voor vandaag. Uh, we gaan weer naar huis. We gaan nog even wat zonnetje genieten. Lekker. Jij gaat de duin in, denk ik. Ik ga ja, meteen met die honderden duin in. Heerlijk is dat. Ik uh, moet nog even met een trein en uh, zo naar huis. Maar uh, dan gaan we het ook wel doen. Ik zou zeggen, uh, hartelijk dank voor het luisteren. En... Uh, tot uh, woensdag, dan ben ik er weer. Samen met Dolly gaan we er weer een leuk leuke uitzending van maken. Dus ik zou zeggen... Uh, niet nog van deze dag. Uh. Ja, Beb, jij bedankt voor alle leuke bijdragen van vandaag. Graag gedaan, Ruud. Tot en met het laatste van de trekkade. Ja. we ja. ons erop uittrekken, mensen. Het is een heerlijke dag. Ja.